Love Is het mijn dag? Is mijn dag? Is <tus> mijn dag? Zelf gaan wonen, ga ze al op klonen, o, heb ik acht verstopte vaten, kan ik morgen niet meer praten, val ik uit een raamkozijn? zal ik nooit meer dronken zijn. Het maakt niet. Maar het oh, is mijn dag, het is mijn dag als op de Duitsers komen. Het eh, is, is mijn dag met je pimo het is mooie. Het is mijn dag, eerst eh, als slagje. Het is mijn dag. Stel hem maar aan om een dag Wel, Nee, echt serieus, niet Het mijn echt, serieus echt Het is echt mijn dag. Niet. Serieus niet. Echt niet. Wel, Nee, echt niet. Het is mijn dag. Bel. Het is mijn dag. Oh mama. Echt horske lachen.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 them. The defenders of the faith we are. Where the thunder turns around, they'll run so hard.